Goedenavond, ik ben Hanneke van Zesse. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is de herdenking van Pim Fortuyn verstoord door een groep demonstranten. Tijdens een stiltemoment begon een groep te schreeuwen. Kreeg ze ruzie met een aantal Fortuyn aanhangers. Er zijn toen een aantal klappen uitgedeeld en is minstens één persoon gewond geraakt. Er zijn twee mensen opgepakt. Het is vandaag 20 jaar geleden dat politicus Pim Fortuyn weer doodgeschoten De hele dag zijn er verschillende herdenkingen. Het is een gitzwarte dag voor Oblazardam in Zuid-Holland, dat zegt de burgemeester van het dorp. In nog geen 24 uur kwamen daar vier mensen om het leven. Twee bij een schietpartij vanmorgen op een zorgboerderij en twee bij een scooterongeluk. Het drama op de zorgboerderij volgt kort na het tragische verkeersongeval van vannacht. Waarbij we helaas moeten melden dat er inmiddels twee jonge vrouwen om het leven kwamen. 6 mei, een zwarte er is een verdachte gearresteerd in een park. Hij had een wapen bij zich. Er wordt onderzocht of dit wapen is gebruikt bij de schietpartijen op Lasserdam. En er zijn al de hele week veel discussies over het onderwerp abortus. Dat komt omdat het Amerikaanse hoge rechtshof eraan denkt om het recht op abortus af te schaffen. Dan kunnen staten zelf bepalen of ze het willen verbieden. De discussie is ook overgewaaid naar Nederland. En daarom wordt er morgen op de Dam een protest gehouden. Daar is Sabine bij. Het is gewoon onvoorstelbaar dat, um, nou, ik kan het bijna niet voorstellen hoe het moet zijn voor Amerikaanse mensen uh, die abortus willen plegen en daar straks gewoon geen toegang meer toe hebben. Um, dat kan ik me haast in Nederland niet voorstellen, want wij hebben hier onlangs juist uh, vooruitgang geboekt. Toch vindt ze het ook belangrijk dat er in ons land aandacht aan wordt besteed. Aan de ene kant zie je inderdaad die vooruitgang in de politiek, maar aan de andere kant zie je dat uh, de anti-abortus lobby juist in Nederland ook heel sterk is en groter wordt. Dus bijvoorbeeld bij abortusklinieken zie je steeds vaker uh, anti-abortus demonstranten die bezoekers lastig vallen. En dan nog het weer. We hebben een heerlijke middag gehad. Morgen vroeg is er wat regen. In de middag wel zon, dan tussen de 15 en 20 graden. CFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Rodevaar en Sveen en de Schipholtono 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De hoofdrijbaan is waarschijnlijk dicht tot 11 uur. Verkeer kan wel gebruik maken van de parallelbaan. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu, ZIJIT. ZIJIT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 We'll <laughs> <laughs> be Thank <laughs> you.